Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat je zorgverzekering volgend jaar weer wat duurder wordt. DSW heeft als eerste zijn nieuwe premie bekendgemaakt en die gaat omhoog. Een basisverzekering kost vanaf januari bijna 128 euro per maand. Dat is 3,25 euro meer dan klanten nu kwijt zijn. De directeur legt uit waarom. De belangrijkste reden waarom de premie stijgt zijn de stijgende zorgkosten. En de stijgende zorgkosten zitten meer in. En aan de ene kant de lonen en prijzen die stijgen. Alles wordt duurder in Nederland, dus ook alles wat in de zorg gebeurt. En aan de andere kant het toenemend gebruik van bepaalde vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld dure geneesmiddelen. Het had nog duurder kunnen uitvallen door de hoge coronakosten, zegt hij. Maar het kabinet heeft de verzekeraars extra geld gegeven om dat te compenseren. Stilburgers met een bijstandsuitkering mogen gaan proef samenwonen. Het bedrag van de uitkering gaat normaal gesproken omlaag wanneer je samenwoont. Daarom durven veel mensen het niet aan. Nu het eerst een halfjaartje mag uitproberen... hoopt de gemeente dat mensen toch gaan samenwonen met hun relatie. Een heftig ongeluk op de A50 bij Epe in Gelderland. Een auto is daar gisteravond van de weg gelanceerd en tegen een boom geknald. De bestuurder zat klem, dus een arts heeft ter plekke een amputatie moeten uitvoeren... om de man uit de auto te krijgen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Werkzaamheden op je vaste fietsroute, een omgevallen boom na een herfststorm of een kapot stoplicht. Vanaf vandaag hoor je op de radiozenders van het Vlaamse VRT niet alleen verkeersnieuws voor auto's, maar ook voor fietsers. Dat klonk zo op de Vlaamse Radio 1. Als fietser moet je opletten voor werkzaamheden in de Lode-Vissenakenstraat en dat is in Bergen. En de fietserbond waarschuwt ook nog voor een obstakel op de Lindenkunstbrug en dat is in Zomerchem. Volgens de VRT verdienen fietsers ook aandacht, want op fietsroutes zijn, net zoals op de snelweg, soms best wat problemen te melden. Het weer het is warm, vandaag 17 tot 20 graden, maar het is geen terrasweer, het is grijs en regenachtig. Morgen ook zacht, ook dan vallen er buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Vooral nog vertraging op de A9. Eerst richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Drie kilometer en een half uur extra door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A9, Alkmaar-Amstelveen, die is ook weer vrij na een ongeluk. Tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein heb je nog wel twintig minuten vertraging. Daardoor ook nog file op de A22 Beverwijk-Velzen. Voor het knooppunt Velzen vijfentwintig minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemorgen. Ja, we hebben wel een fijne plaat uitgezocht, hè? Ja. Wat was het, Jaap? Uh, hol en Oats. Hol en Oats. Ja, dat zijn ja. geen onbekende nou, gingen. Ja. Ja. Nou, welk hol? Het is hol. Oh, ja, het is een plaatje ergens in de buurt bij Brummen. Daar is hoe en uh, dat, oats. Zeg maar... Ja, uh, Royal, af Royal, en, Royal, uh, Royal Albert Hall. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Goedemorgen heren. Doordemorgen. Stuis is, thuis, is thuis er ook is thuis. Zeker. Ja. Ja. Hij zit met een keurige kam de haren he, fris hier voor de microfoon. Nou, het is oktober, dan ga ik in bad. <laughs> ah, dat is hier oktober dus natuurlijk. Is, uh, nou ja, <laughs> ben, ben jij, jij zo'n dorpsbewoner van uh, de Galliërs dan? Noem je mij nou een dorpsbewoner? <lacht> ja. Je bent toch een dorpsbewoner? Ja, ik denk toch op mannen in onderscheid een metroman. toch <lacht> niet? niet? Ja. Dus je zit gewoon in Zandvoort in een, in, een, in, een, in een huisje. Je kan iemand wel uit Zandvoort halen, maar je haalt Zandvoort nooit meer uit die persoon. Ja, dat is het een beetje. Hoewel Frank altijd zegt: is het, is het, het is een kutdorp, maar het is wel mijn dorp. Ja, dat kan ik Ja, zeggen. GELUT. Ik zeggen. Nou, jongens, ik moet je dat wel toegeven. Want ik heb een periode dat ik. Hier niet, uh, uh, zeg maar, wonen heb ik dat... Uh... Het ging het best ah. goed hier trouwens. Ik <laughs> en toen, uh, toen heb ik dat, uh, heb ik dat uh, zeg maar, uh, ontkend. Ja. En nu, uh, nu ik er zit, uh, ben ik het helemaal met Frank. Je, je hebt het hervonden, hè. Je Frank, ik heb het, het hervonden. Ja. Ja. Mede door jou. Lekker ja, man. Wandel ja. in de tuin, de burlende herten. Jaap zonder fiets. Ja, dat Jaap Jaap heet. Heet. Had ik had nog even wat over melden. Jaap zonder fiets. Ja. Ik maakte me een beetje ongerust. Ik zag jou gisteren lopen. Ja. Als ik jou tegenkom, zit je op mijn fiets. Ja, dat heeft een reden. Ik heb uh, een fiets gejat. Of? Nee, nee, nee, nee, nee, Dat heeft een reden. Um, ik uh, zit naast dit, dit werk, wat ik bij, de, bij onder andere 3 voor 12 Noord-Holland doe. Uh, in. de radio heb gemaakt. Dit werk? Doe. Vrijwilligerswerk, okay, werk, Martino. Ja, ja, okay. dat, dat is vrijwilligerswerk. Ja, ja, ja, ja. Maar um, ik uh, zit ook nog eens uh, in een uh, adviesraad sociaal domein. Dat houdt zich uh, met allerlei dingen bezig. WMO, uh, noem maar op, dat soort uh, zaken. Oh, okay. En die hadden gisteren een etentje in La Fontanella. En daar was ik op weg naartoe. Dus dan denk ik, dan ga ik niet op de fiets. Dan uh, loop ik, want dan moet ik ergens dat fietsen, die fiets weer ergens parkeren. Die denk, nou, gaan we lopend. Nou, hoewel er nu toch ruimte ja, is. Maar goed. Ik, maar kun je uh, nog één keer noemen in welk adviesraad je zit? Mag ik het meestrijden? Adviesraad, sociaal, domein, zandwoord. Dat is uh, vergelijkbaar adviesraad. met participatieraden die, uh, die, die gemeentes hebben. Om, uh, uh, Wat doe je dan? Als, als, als onafhankelijk burger mag jij dan hetzij... Als je in de gemeente Haanem zit, de gemeenteraad adviseren. Wij adviseren het uh, uh, BNW, de College van ja. Burgemeester en Wethouders. Over bijvoorbeeld, uh, nou ja, laten we zeggen de WMO, jeugdzorg, uh, werk en inkomen. Dat soort uh, zaken. Dus uh, die beleidsterreinen... Maar dan moet je, je ook je hebt... allemaal dossiertjes lezen. Um, nou dat, dat valt wel mee. Het is, uh, je krijgt ook nog uh, uitleg dus over... Dus spontaan als artiest. Nou, artiest. Dan kan ik uh, Frank aankijken. Antiste ben ik antist. Dus dus <laughs> Dan ja, ben ik ja. antiest. Nee, maar ja, nee, dat, is, dat is... Nou uh, dat goed, is, ja, duidelijke toelichting. Op het, da, dat historie. was de reden waarom... Uh, en ik zag je ook inderdaad uh, aankomen daar. Ja. Ik vroeg me af, zou hij misschien? En ik denk, vroest. Ja. Hij zag maar, mij ook. Overigens, dus, want uh, het is niet zo... Maar hij was gisteren jarig, ja. Dus we gefeliciteerd. Echt? Ja, Applaus. Oh, ja. Dank, jullie wel. Ja, dank jullie wel. 55. 55. Meen je dat nou? Ja, ja, Ik ben begonnen aan mijn 56e levensjaar. Ik zou je geen jaar meer geven. Dan is dat zo? Ook niet minder. Ja, het <laughs> ziet er wel goed uit. Het ziet er, goed uit. Die hij ziet er ja. goed uit voor zijn leeftijd. Ja, nou ja, er zijn ja. mensen die mogen wat jongeren ingeschatten. Dat vind ik altijd Meen je Dat is ook zo. Dat is een beetje een de onderdeel van onze familie. Uh, onze familie wordt uh, over het algemeen jonger ingeschat dan wij in werkelijkheid zijn. Dus, uh, nou, lekker dan. Okay. Of, uh, ja, zeg ik het goed? Ja. Vind je toch lekker, maar, hey, hey, maar toch even over, als je, als je komt te overlijden... wil je dan dat je met fiets en al uh, begraven? Wat? Ja, doe maar. Al, kijk, Frank schetst het uh, uh, gewoon perfect. Uh, uh, ik ben een man met fiets. Je bent dus, met je fiets. Bijna waarom, al, bijna waarom, Mathieu van der Poel. Hij ja, zit wow. ook altijd zo aan well. tafel. <laughs> <laughs> Alsof je stuurverschouwt. <laughs> En weet je wel ja, op, voor, waar je voor. Ja, voor de mensen thuis. Uh, het is radio. Uh, Frank uh, laat ons zien dat het een stuur uh, hangt. Dat, zo zit ik ook aan tafel. Maar dan is dat wel met mes en vork. Dus. Uh, geen muziek, ja, Zang en dans. Uh, uh, uh, uh, nee, nee, nee uh, Ger okay, is, okay, is nog niet zover. Okay, soms, uh, maar we ook, we ik, ik kan we wel, we we wel iets draaien, hoor. Want, ik, uh, want ik, heb, ik heb nog wel wat, hoor. Dus, uh, ja, niet, en dat Jaap. vindt, uh, vindt Ger ook best wel goed, hoor. Dit. Ja, wat dat vind ik. Rainbow Train. Mainwood. Heaven on... Er is nooit een niets geweest. Nee, natuurlijk, kom op. Nooit een niets geweest. Leuk, toch? Annie de Ja. En je Anita hebt gisteren daarbij. bij uh, Fontanella gegeten, begrijp ik? Yep. Yep. Ja. Was dat yep. uh, goed? Uh, ja, maar het is natuurlijk niet meer zoals uh, wat wij hadden uh, vroeger met de neus Alfredo. Die, die nee, zaken okay. runde. Maar, ja, maar je kon je het niet met je... Nee. nee het, het was niet zo. droog een drooggoed kon je naar binnen. Geen ja. water in de zaak en zo? Nee, nee. nee. nee, nee, nee. Le le le leuk verhaal over de neus. Ik, uh, ik vraag nee. het even, omdat om, om dus dus uh, in... in uh, Thijse hoofdstand Bangkok. Of oh, althans, daar in de oh, buurt. In ach. het plaatsje Nontaburi. Non daar uh, had op een gegeven moment een, event, een restaurant geopend... dicht bij de rivier, afgelopen februari. Een soort en Limburger. Ja, hij heeft een soort uh, te maken gekregen... met een aantal overstromingen. In elk geval, dat water dat, uh, ging op een gegeven moment niet meer weg. Er stond gewoon een halve meter uh, water in zijn hut. In zijn restaurant. Dus hij dacht, ja, ik kan de boel helemaal dichtgooien. Nou, vissen loslaten kan ook nog. Of loslaten, maar ja, het water... Is, Waarschijnlijk ook heel troebel. Hmm. In elk geval uh, heeft hij het nu uh, zogenaamd mensen daar kunnen eten. Dan kan je een paar kaplaarsen huren. Dus de mensen komen van rubber? Kap uh, van rubber. rubber? Van rubber. Van rubber. kaploos, uh, Dus je kan daar gaan kaplos. eten in het restaurant met een halve meter water onder je voeten. Met kaplaarsen aan. En toch een lekker uh, van rubber. rubber. rubber. Dus, daar moet je wel een ja. heel mooi Zuidwesten die maar op maar hebben. Je, van, van, wel, je ja. van, je, van je probleem maak je dus niks. Ja, ja. slim. Ja, uh, ja. goed Goed, goed, goed bezig. Maar wat goed, zei je nou ook alweer? Het, het was het troebel. En uh, dat je er ook voor zorgde dat je niet uh, vissen tegen van. Dat bedoel ik dan met het spreekwoord in troebel water vissen. Dus. Ja, dan gaat ja. Door, hij meteen een uh, bridge over Trump. Maar bij Geen jaap. Nee, niet doen. Geen bruggetje. Geen brug Ik heb ook geen papieren, dus ik kan ook niks zeggen. Gelukkig maar. Gaan een plaatje draaien? Ja, maar wat wil je vertellen, G? Ik wilde, nou, ik wilde vertellen over de neus. Uh, mijn uh, mijn, mijn ex-vrouw die, uh, uh, die ging uh, een keer naar Zandvoort. En die, uh, we hadden afgesproken bij uh, Fontanella. De neus in, uh, ja, op, ja. Het oude, op het oude, oude uh, passage. passage. De passage nog. En, uh, maar vroeger had je een in dienst van de KPN. En dan kon je inspreken wie je wilde bellen. Oh, yeah. De neus. Dus zij zei, van uh, wie wilt u bellen? Ja. Weet je wel, zo'n zo ja, uh, computerstem. Stimmetje. En zij zegt de neus. Bel <laughs> krank, er gebeld. Ja. ja, ik en te laat Willem, Willem Holleder. Maar niet alleen ja, ook. En ik werd eerst gebeld. Ik ja. geloof dat, dat het hele, dat hele verhaal heeft ongeveer een uh, kwartier vreemd. geduurd. Dan zei de neus! <lacht> de ja. neus bestaat niet. Toen kwam ja, ja. mijn dochter op een gegeven moment. Die zei van, volgens mij heet het Fontanella. Ja, toen hebben we met z'n allen helemaal krom geleden van te lachen. <lacht> <lacht> ja, maar. Ja, je hebt zo'n bijnaam. Ja. Zo'n ja. je ja, hebt zo'n bijnaam. Ja, ja, ja, ja. Misschien ja, moeten we binnenkort maar eens even weer gaan bellen... of een paar leuke bijnamen voorstellen. Uh, ja, ja ik, ik heet Zoef. Ook. Soef. heb je er een nieuwe bij? Door er die bij fiets gekregen. Door die Omdat fiets. Je ja, nee, inderdaad, ja. door die fiets. Maar Soef was in Soef de Haas. Ja, zo, ja, inderdaad, echt? ja, echt. Nou, leuk. En het andere was Prumpertje. Dat, dat is, de echte scheldnaam. De, de, scheldbaan Bijna van, de, van, de van de kopers. Ja. Van, en dan, een, een tak. Kan. Ja, ja, ja koper. Nee, nee, een tak en uh, stuysel is uh, de molenaarskant. Ja. Ben je ook familie van de oude cafékoper? Nee. Nee, dat ja. is geal. Dat Luister. Ja, en. en, en, en dat uh, schuurt. Ja, ja. Schuurt. Luister nou even één ding. Hm. Tuurlijk ben je familie van al die kopers. Ja. ja, we zijn allemaal uit een rit ja, gemaakt. Uiteindelijk. Oh, ja, Eva, precies. toch of niet? Ja, dat kun je jou nog zien. draaien Eva zei dat nog, ja. heb ja. ja. ja. ja, je ook nog zien. Ja, hè? Ja, daar ja. ja, ben ik wel trots op altijd. Ja, mensen gewoon. herkennen mij daaraan aan. Goede koep. Ja. Over adem Rugger, de strandtent was overgenomen, zag ik in het lokale stukje. Ja. Maar is dat nou de enige. Help me even. Want heel veel van die strandtentjes op Naakstrand... dat zijn gewoon geen, geen uh, naaktankjes meer. Dat is gewoon... Er waren een paar gasten die gebruikten als een soort ja. ja, ja. En Die werden ook aangesproken omdat ze geen, geen shit verkochten. Je moet hier wel de spullen verkopen, jongens. Ja. Het is niet gewoon een hideout van jullie. Maar volgens mij is het, is het, loopt er, ja, misschien is het misschien een beetje uit Nudisme. Blote, ja. Ja, ja. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee Ja, Nudisme, naturisme. Er zijn er ook nog wel verschillen in. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ik ben ooit... Ja, Bas Lammers uh, vroeger van Mango's, die had ook een Mango's, of heeft nog steeds volgens mij Mango's in Kapdagde. Dat ja. is in uh, Zuid-Frankrijk. En daar ben ik één keer geweest. En dan zag je vanaf het terras. Zag je dus mensen in een blote Harry. gewoon het water inlopen. en daarna in het zand duiken. Ik ma pannier En uh, <laughs> dan legde hij me even uit. dat er een enorm <laughs> verschil is binnen. Uh, uh, naturisten. Je hebt dus een naturist die vinden het gewoon echt leuk. om in een blote. blote Harry te lopen. Ja, ja. In een blote kontje te lopen. Dan heb je. Uh, en dan, maar dan heb je ook. Dat was ook een. Uh, uh, dat is ongeveer de grootste. naturistenplek in Europa. met 65.000 mensen. Met een ziekenhuisring, echt alles. Maar dan heb je dus ook zeg maar de, uh, de swingers en nudisten. Dat zijn dus echt mensen die ja, ja, komen daar alleen maar. maar. Ja, zag dus je ook af en dat je ooghoek zag je wat mensen die wat, wat natuurlijke handelingen op het strand aan het verrichten oh, ja. waren. Oh, maar dat zijn dus categorie nudisten, of niet? Nee, nee. Ja, hier, het zijn weer zwingers. Oh, maar je hebt een soort gradatie: dat de naturisten die vullen zich. Wij zijn, wij zijn ja? de natuur. En die swingers die lopen gewoon in de blote reet en die hebben heel continu. doen ze allerlei leuke dingen met elkaar. mensen. Dat vinden zij leuk. Oké, okay, uh, dus dus dus dat is toch nooit vergeten? Naar swingers? Ja, dat kwam er allemaal bij elkaar, dat loopt ook allemaal... En dan allemaal uh, door elkaar heen, hè? Ja, ja dat loopt het allemaal het... door elkaar heen. Maar dus nee, mag je mag dat... je niet vergissen. Nee, ma maar een... het, het is ook niet zo van, uh, um, uh, blijf jij van mevrouw. Nee, joh. Uh, ja, uh, ik ben er nooit geweest, dus ik, ik ook wil, niet, ik heb het al eens gezien. Je hebt wel een boek over gelezen. Nee, ik heb er wel een dingetje over gezien. Ik ben één keer verzeild geraakt, ik heb het wel eens verteld, denk ik. Op een ja. uh, naturistencamping in ja, Zuid-Frankrijk op doorreis. Maar uh, nou ja, jouw verhaal van Nieuw-Zeeland natuurlijk ook een briljant... Uh, was dat Nieuw-Zeeland? De toiletdeur natuurlijk. Briljant, briljant. <laughs> maar goed, ik had op een gegeven moment ook dat Chevroletje daar geparkeerd. Ik denk, nou what the fuck, voor één nacht. En ik, uh, ik zeg tegen die Wolter, ja, ik hou wel gewoon mijn broek aan. Kan het hier ook? Ja, natuurlijk op een gegeven moment kwam die vrouw, ik noemde een soort, die had zo'n Mireille Mathieu helmpje op. Ja. Oh ja. Frans. Frans. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, monsieur, vous êtes dans un camping nudiste. Déshabillez-vous, monsieur. Ja. Pardon? Déshabillez-vous. Vous êtes dans un camping nudiste. Tout le monde dit ici est nudiste. Ik zeg, nou, mevrouw, dat ga ik helemaal niet doen. Toen, uh, dus ik zeg, jongens, huppakee. Inlaaien. Een letje inpakken hè, en door. Maar jij had toch... niet de behoefte om even naar die opgerolde zaterdagkrant weer uit te laten Yo, Ik durfde niet links, ik durfde niet rechts te kijken. Ik zag alleen maar lelijke mensen in, in gebreide truien s'avonds. Uh, dus, uh, gebreide truien, maar wel eerst... een blote ja. ari op een uh, sponsige klapstoel zitten voor nou, een caravan. Het, ja. en ik, nou, niet ik te doen, het ergste vond ik ooit, Reiner, toen we Reiner Werk, toen hij nog een programma was, maakte hij ook een reportage over een dit moest je ook eens een blote gat rondlopen. En het ergste is Badminton Badmintonnen, en volleyballen met ja. natuuristen is niet leuk om naar te kijken. Nee? Nee, nee dit is gewoon raar. Nee. Sorry, ik vind het niet leuk om naar te kijken. Uh, ja, hoewel de, die scène uit Vlodder, waarbij Kees staat te kijken... aan de rand van de tennisbaan naar die kippetjes die daar geheel ontkleed staan te tennissen... Hm. dat viel op zich nog mee. Je hebt ook te een doen. heel goed films geheugen. Jij ja. Voor ja. bepaalde dingen. Ja. ja. ja. Dick Maas zit in de agenda van Frank, ja. denk ik. Heel nee, Dat je bent autist of niet. Maar dat oh. vroeg we nog... Uh, maar die zwaaiende oh, leuningen ja, ja, niet. Niet en zo, <laughs> niet. Hey, niet nee, Ja, nee, nee, nee, nee, Niet nee, <laughs> dat. nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, Maar <laughs> Is Marvin gay? Frank? Ja, was Haritau gay? Dat zijn van die vragen die... Ja, dat zijn van die dingen ja. die we... Wezen. Op de dinsdagmorgen weten. Gewoon op de dinsdagmorgen hier bij de kant van Valsen. Hey, Francesco. Ja? Ja, je uh, weet alles van auto's. Nee, hoor. niet. Veel. Nou, oude auto's. Oude auto's. Maar jij, jouw auto's mogen niet zo hard? Volgens jou? Wat al zeggen, je grote sloep. Nou ja, Met, ik, heb, ik, ik heb altijd bent een beetje... Je een cruiser, ben jij... Ja, weet je, je laat een bejaarde ook geen triathlon meer lopen. De kans dat hem wat overkomt is aanwezig. En zo zie ik het ook een beetje met auto's van Behalve als hij een enorme Airbus heeft. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dan wel. Maar uh, heb jij enig idee um, hoe hard een grasmaaier kan? Dat is ook een klein motortje. Ja, nou ja, daar, daar kun je natuurlijk aardig mee. Uh, maar ik hoor het subgeluid in de achterkant. Ja, ja want uh, Hans uh, hangt ook. Het uh, oh, is okay. uh, dus uh, bijna half elf. Dus uh, uh, uh, vandaar. Uh, right. maar, maar ik heb ja, nog ja, even de Het kan ergens misschien van 100 kilometer en uh, meer. Uh, Grasmaaieren? Ja. Zijn 100 kilometer heb, op een grasmaaier? Ja, er zijn gasten die daarmee lopen te kloot. Maar ik heb geen idee hoe het. Uh, nou, meneer Tony Edwards uit, ja? uh, uit Engeland. Uh -huh. Die heeft een omgebouwde Zitmaaier. Hij uh, heeft die het wereldsnijdstrecorps op de Grasmaaier uh, verbeterd <laughs> Zo. Maar. <laughs> hoe dan? Wat gaat, dus je komt van zolder naar beneden en zegt ja. tegen je vrouw, schat, ik denk dat ik het heb. Wat? We gaan eens dit maar erbouwen, die 300. Die dan, <laughs> dat ding gaat om, die gaat, gok maar, hoe, hoe hard denk je dat? 100? Nee, hij gaat om precies te zijn, 143 mijl, nou, weet je hoe dat, Je mengt het niet. 230 kilometer per uur. <laughs> hij ja. komt ook in het uh, Guinness recordboek. Ja. Uh, het is wel lekker, want die bent wel lekker snel klaar. Ja, in één keer is je tuin uh, ja. leeg natuurlijk. Ja, maar, maar dan zit dan waarschijnlijk ik, ook ja. in nota. bij de, de, buren, bij de ja. buren binnen. En de buren daarna. <laughs> en die hebben een vijver. Holy shit. Jeetje, wat een gekkigheid, hè? Dat, ja, ja, dat mensen, kan, man. Wat een snelheden. Ja, en dan, heb, dan zullen er toch ook, stel ik me zo voor... niet al te grote wielen onder zitten. Dus dat is ook nog het een levensgevaarlijk. Ik denk dat dat op een zoutvlak te doen. Ik zag toevallig van de week... Ja, echt sorry, <laughs> Ik kwam iemand tegen... Als ik die naam noemt, misschien weet je het wel... Heb je ooit gehoord van Fred Rompelberg? Ja, en ja. Donald Campbell, ja. dat, uh, dat soort types. Want die Donald Campbell die, uh, schijnt ook uh, Fred dat uh, Rompelberg. Na, de naam heb ik al eens wat Fred Rompelberg. Ja, Fred Rompelberg deed het op twee wielen. En Donald, ja. Donald Campbell deed het op vier. Ja. Uh -huh. Die Fred Rompelberg, en ging die, vijf, die man, zo. Ja, ja, die man die, die heeft, die heeft het wereldsnelstuk op de fiets ooit verbroken. Oh, dat is. een Limburger. En die ging dan op de zoutvlakte in Amerika achter zo'n raceauto. We maken zo'n kuip dat je in de wind... Ja. Had een, ik weet niet wat voor een tandwiel hij had. Op zo'n fiets. Ja, moest het eerste stukje tot 40, 50 km per uur... moest hij aangesleept worden. omdat ja. die, die tandwiel is ja, zo slecht. En uiteindelijk die man, geloof ik ook? Meer dan 100 kilometer per uur. Harder ah, zelfs. Ja, uh, ik geloof zelfs nou, 300, uh, 300. Maar die ging ook een, Die is een keertje omwaarsnijken op zijn mijl gegaan. Ja. Ja, ja. Met een fiets op de Zoutvlak. Met 130 kilometer per uur. Ja, ja niet, zo. Uh, dus, dus als hij uh, hier van de week uh, mij achter zo'n uh, ding. dan oh. weet je dat ik het uh, ben. Ik en daar komt dus de naam Soef vandaan. Snap je nu? Ik zie het jou <laughs> ja, doen ja, okay. op de Zoutvlak. Hey, Oké, okay. uh, goed. Maar uh, we hebben het over snelheid en over een beetje sport. Hans, dus. oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Het is toch half elf, dus dan kunnen we Hans er weer bij vragen. Dus uh, Hans, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Morgen uh, Hans. Alles wel, jongens. Ja, ja zeker. Hé, hey, luister, uh, ik wil het even uh, toch over de Formule 1. Hm. Maar er gebeurt van alles in die wereld. Uh, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Zo is de kalender van 2022 bekendgemaakt. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Nou ja, goed. zo'n voor op 4 september. Goed hoor. En, uh, geen uh, uh, verrassing zijn natuurlijk. Dat is wel eigenlijk allemaal. Ze hm. hopen dan uh, het Ultimate Race Festival helemaal uh, uh, uit te rollen. En we willen dus helemaal losgaan wanneer de COVID-maatregelen hopelijk te, tegen die tijd een beetje yeah. mi minder zullen zijn of afgelopen zijn. Nou, het wordt in ieder geval een race, uh, uh, niet alleen Formule 1, maar ook Formule 3 en Formule 2 uh, komen naar Zandvoort. Okay. Uh, dat is wel leuk natuurlijk, hè. De, twee grote uh, series ook. En de voorverkoop is inmiddels begonnen. Uh, 15 oktober dus, uh, is het begonnen voor de uh, leden van, uh, van de Dutch Grand Prix Club. Nee. Uh, die hebben een soort pre-sale en vanaf 1 november uh, dan, uh, is ook, uh, kan iedereen weer uh, kopen. Welke kaarten zijn dat? Ik heb al kaartjes ja, besteld nu. Alle, alle kaartjes, hè, kaartjes die teruggekomen zijn, kaartjes die nog gekocht uh, okay. moeten worden. Ik heb nu kaartjes, we hebben kaartjes besteld uh, afgelopen okay. verleden. Oké, maar ik denk toch dat uh, bijvoorbeeld de duinkaarten, uh, ja, al die mensen die er vorig jaar niet bij waren, die mogen natuurlijk uh, komend jaar wel komen. Dus ik denk dat daar heel weinig uh, uh, kaarten voor beschikbaar zijn over de duinen. Maar dat zal helemaal, helemaal uitverkocht zijn. Uh, A.D. kwam vanmorgen met het nieuws dat de organisatie van de Grand Prix Zandvoort ook gevraagd is door de FIA om te kijken naar andere races, uh, Om die een beetje aantrekkelijker te maken. En... Benchmark, hè, Waren we? Uh, ja, Benchmark inderdaad. En uh, nou ja, dat is er wel opgevallen natuurlijk bij de FIA... hoe het allemaal hier ging. Terwijl het, terwijl het eigenlijk nog maar, uh, maar, maar 60% was... van wat er eigenlijk mogelijk is natuurlijk. Maar het is op zich wel leuk. Dus, uh, nou ja, goed met DJ's... en weet uh -huh. ik dus allemaal wat we willen doen. Maar, uh... maar, maar Hans, het past toch helemaal... Liberty Global, de eigenaar van de, uh, het hele domein. Uh -huh. ja. dus de Amerikaanse organisatie... en wat wij hier laten zien... Het past toch helemaal zoals de Amerikaanse sportbeleving past. Zoals, ja, zoals American voetbal. Ja, ja, ja. met, met ja. popcorn in je handen, met je hele kinderen, met mensen met een show. Niemand ja, is agressief. Ja. Ze staan elkaar niet op de muil te slaan, zoals nee, bij Nijmegen ja, in ja, Nijmegen ja. afgelopen week. Ja. Toch? Dat zoals ze willen? Ja, dat klopt. Nou goed, ze hebben dan gezien hoe het ook anders kan waarschijnlijk. En ook voor de beleving van de, van de kijker uh, kunnen we toch een hoop dingen meer doen dan, dan, dan er nu gebeurt, natuurlijk. Hè? Dus, nou ja, goed, we zullen zien hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. De kalender, de nou ja, die heeft een hele nieuwe race. De Miami, op 8 mei volgend jaar. In Florida komen ze weer terug. Uh, na uh, uh, heel lang daar weg geweest zijn. Uh, het wordt een soort uh, uh, straatcircuit daarin in Miami, maar het is wel leuk dat uh, daar weer gereisd gaat worden. Nou, ver verder staan de bekende races erop, Melbourne, Canada, Singapore, Japan, Brazilië. Eigenlijk allemaal races die uh, afgelopen jaar niet zijn verreden. Maar we moeten nog zien of dat allemaal uh, door zal gaan, want het zou kunnen zijn dat, uh, dat er weer uh, races afvallen. Hè? Dus de eerste eigenlijk is alweer afgevallen, dat China. Is China, die ja. stond er ook op. Maar die is alweer afgezegd en daarvoor in de plaats komt, uh, dacht ik, uh, Italië. Met ja. welke reden, Hans? Zijn China afgezegd? Nou ja, uh, de reden is dat ze uh, met die COVID-maatregelen zitten... plus het feit dat uh, China ook de winterspelen gaat organiseren ja. de komende winter. Dus, dat, dus die twee grote evenementen met, met die COVID willen ze dan uh, gewoon niet hebben. Uh, uh, 23 races staan er op het programma. Dat zou een record zijn, hè, dit jaar 22. En dat zijn zeven dubbel Dus uh, twee weken achter elkaar. En twee triple headers. En hoeveel, uh, hoeveel sprintracers zitten er erbij? Uh, waarschijnlijk uh, zes. Waarschijnlijk oh, zes. leuk. We moeten nog een beetje gaan kijken hoe ze, hoe ze dat willen gaan doen. Want er zijn uh, uh, een hoop onduidelijkheden over uh, de puntentelling, bijvoorbeeld die 3-2-1 bij, bij die sprintrace, et nou, we krijgen dit uh, jaar nog één in Brazilië en uh, ja. daarna gaan ze, gaan ze het evalueren en dan gaan ze kijken wat er... Uh, ik vind, is... Wat vind jij ervan, uh, Hans? Nou ja, ik, ik, ik ben er nog steeds niet helemaal van overtuigd dat het een verbetering is. Laat ik het nee? Zeggen. Nou, eigenlijk niet, nee. nee. nee. Ja, ik, ik, denk het, ik denk het wel, ja. Ik vind, vind ja, want het, ma het maakt het wel weer spannender. Voor het publiek. Alleen, alleen, het publiek. Q, alleen Q3 is leuk. Q1 en Q2 ja. vind ik eigenlijk niet boeiend. Want Q3 is leuk en daar houdt het mee op. En als je zo'n sprintrace hebt, heb je én ja. uh, een, een, een, een qualifying. En je hebt ja. nog een extra ja, race. Precies, je hebt én een quali voor de sprint. Ja. En de sprint en ja. de race. Dus dat betekent ook dat je. Want ik zeggen, niet vrije training, dat is hartstikke leuk. Maar dat zegt allemaal dit shit. Dat zegt heel weinig. Ja. Alleen de kwalificatie en de race zijn leuk. En nu heb je inderdaad een evenement erbij. Ja, maar goed, nu heb je op vrijdag natuurlijk die kwalificatie hè, voor die sprintrace, ja, ja. en eigenlijk is dat een normale kwalificatie voor een race nu. Ja. Maar ja, dan heb je natuurlijk uh, meerdere keren dat de echt snelste wagen dus gewoon niet vooraan staat. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. En dat, vind, dat, dat vinden ze eigenlijk niet helemaal eerlijk, hoor. Dus uh, de, de, het is nog niet gezegd dat het op deze manier door zal gaan. Misschien dat ze nog een andere vormen bedenken, maar... Ja, een... ik, denk, ik denk het enige maar... wat ze zouden moeten doen is de puntentelling veranderen. Maar Hans, ja. het, het, woord, het woord eerlijk en autosport in één zin, dat vind ik toch een contradictie. <laughs> Zeg, uh, iedereen is eerlijk toch? Nou, Mercedes, bij Mercedes zijn ze zeker eerlijk. Ja, maar er zijn ze nog. Nee, maar Dirk, even serieus, racen met Renaultjes ja. 5, dat is eerlijk, maar de rest is te aller ja. onzin. Dit. Nou ja, wat ze nu bij Mercedes gedaan hebben, is ook. En dat komt eigenlijk, want die wagen die gaat over de speer. En uh, ja, die, die, die Andrew Schoflin, de, de, de, de grote man... De technische man van Mercedes, ja, die, die zegt nu dat die, uh, dat die auto dat het hele weekend kan. Uh, ...kan domineren. en um, ja, Het is natuurlijk raar dat uh, Red Bull... Uh, ...in de eerste helft van het seizoen 6-7... en 11 wedstrijden haalde... ...en eigenlijk nu uh, veel te kort komt... ...voor de... Voor de, voor de, de, de ...tegenover Mercedes. Dat, dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Die, die hoorde, die heeft overigens gezegd... ...die constructeurstitel... ...dat hij die, die belangrijker vindt dan... de. Uh, een titel eventueel voor... Tuurlijk, dat kan ik me voorstellen, want dat, dat vindt... Ja, dus het heeft natuurlijk oh. al met geld te maken. De, de, ja. In 2019 kreeg Mercedes, omdat ze constructeurskampioen waren... 66 miljoen dollar En de nummer tweede, die, die gewoon 10 miljoen dollar minder. Dus ja, alleen nog al voor het geld willen ze dat doen natuurlijk. Ja. Um, gesproken over Toto Bollof, die, die heeft een psycholoog ingeschakeld Die had een soort burn-out. Ah. en heeft uh, nu cognitieve gedragsmedicintherapie Weet u wat dat is? Ik weet het ook niet precies. Maar... Cognitief, dat is toch uh, ja, ja, een beetje bijstellen van, van uh, ongewenste, weet ik, van wat, dat soort dingen. Cognitieve therapie gebruiken ze bij mensen met verschillende aandoeningen. Ja. Mensen ja, die depressief zijn... Uh, Mentale problemen ja. hebben in ieder geval. En uh, eigenlijk wat Lendo Norris ook uh, heeft gehad, he, die heeft er toen ook in, een psycholoog ingeschakeld. Ja, die, die mensen staan natuurlijk onder zware druk en uh, het zou kunnen zijn dat het helpt. Uh, Pet Petronas, de grote sponsor van Mercedes, gaat stoppen. Die... Ja, dat vind ik bizar. Ja, maar hoezo, waarom? Nou, ik vind het bizar wat, wat, wat, waar ze het voor inruilen. Ja, wat, wat dan? Ja, dat klopt, ja. een andere oliegigant. Precies, en die oliegigant is, uh, komt uit saudi arabië En ik, ik, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, de, de heer Hamilton daar niet zo uh, gecharmeerd van is. Nee, dat denk ik. Maar ja, als het, als het, als het daarom gaat om grote gelden... Om, maar omdat ze in Saudi-Arabië hun ja, vrouwen corrigerende nee, nee, tik ja, geven? <laughs> nee, maar ja. Het pijt zou ik doden ze naar Saudi-Arabië gaan. De december is al raar natuurlijk. Hè. Want uh, ze hebben, alle teams hebben een brief gehad van, uh, van de organisatie in Saudi-Arabië... dat uh, wanneer er getraind of gereest wordt... dat de monteurs geen uh, lang, uh, korte bloem mogen dragen. Ja, en geen korte broek en mouwen, ellebogen, vrouwen mogen geen make-up op. Wat, wat, hoe, hoe denk je dat die Engelse monteurs allemaal gereageerd hebben? Nou, dat is de uh, ene F.U.C.K. naar de andere. <laughs> ja. Ja. En ook dat mag niet meer. Nee, en dat mag niet meer. Ze mogen trouwens wel in een vrije tijd, uh, wanneer uh, het onderdeel uitmaakt van uh, zeg maar, de, de, de normale kleding... Uh, Mogen ze wel een korte broek dragen, maar niet uh, wanneer de televisiecamera draaien. Ja, maar, ja, een... maar Hans, Hans ja. even los van de korte broek. Laten we even niet vergeten dat uh, de kroonprins, Salman van Saudi-Arabië. nog niet zo heel lang geleden journalist uh, Jamal Khashoggi een stukje heeft laten snijden. Ja. En We roepen ja, allemaal dat ja, ja. hij er niet achter staat, maar we weten dat ja, het allemaal dat het wel is. zo is. man staat straks op de tribune een prijsje uit te reiken. Ja. Het blijkt toch een beetje gek hoor. Ja. Ja. ja, ik vind het ook raar dat ze daarheen gaan hoor, maar goed. Uh... Nou ja, we hebben het net al gezegd. We gaan ook naar Qatar om te Money talks en bullshit walks. Ja, yeah. money yeah. talks, bullshit walks. Yeah. You got walks. that right. We zijn natuurlijk allemaal om geld, jongens. Dat <laughs> weten we ook al. En ja, het is gewoon niet eerlijk eigenlijk, hè. Nou, dat is niet alle voeder en natuurlijk ook. De... Uh, de, de, de ontwikkelaar bij, bij Red Bull, Edwin uh, Nieuwe, is gelukkig weer terug. Die is net, uh, toch twee maanden uit geweest, kennelijk. Okay. Hij heeft een uh, zwaar fietsongeluk en hij heeft diverse operaties ook gehad. Je meent het. En, uh, maar hij is natuurlijk heel belangrijk, ook voor de nieuwe wagen in uh, 2022... ...maar ook voor de doorontwikkeling en de afstelling voor die wagen op dit moment. Mm -hmm. En uh, ja, Het is te hopen dat dat een beetje gaat werken, want uh, die, die Red Bull moet wel weer wat snelheid terugkrijgen. Maar er wordt harder gewerkt in uh, Milton Keynes. En uh, ja, we zullen ook moeten wachten hoe dat in de komende zes uh, races gaat. Hè. Uh, de bandenwissel volgend jaar, die worden uh, waarschijnlijk nog uh, uh, uh, langer. Het is nu al uh, 2,5 2 seconden. Je meent het niet, wat een rare regel is dat toch? Het, het wereldrecord is is 1,8 seconden ja. van Wedbo. Maar omdat de, de, ook omdat de banden zwaarder worden, die worden... Uh, ...redere banden nog eh, voor, die, voor die auto's. En die zijn eh, 2,5 kilo zwaarder voor de, de voorkant... ...en 3,5 van de achterkant. Dus dat zal waarschijnlijk ook vertraging opleveren. Maar ja. ook, eh, ja, je, je moet een soort groen licht krijgen wanneer die wagen weg mag. En dat willen ze ook weer uitbreiden. En eh, ja, ze zijn er niet blij mee bij Red Bull... ...omdat ze natuurlijk... Eh, uh, en een voorwaarden op die andere teams. Ja, elke tiende van seconde telt, hè, zoals je weet in de Formule 1. Ja. Uh, Ricciardo, die gaat komende, komende week gaan we dus naar, uh, naar Amerika, hè, de sint van uh -huh. de Americas. En daar zal Ricciardo ook in een NASCAR gaan rijden, een soort demonstratie. Okay. Een oude wagen van uh, Dale Earnhardt, dat is een, een, een, een, een legendarische. Legendin. Ja, ja een coureur <laughs> uit de die uh, uh, reed dus in een Nesco. En die, die Zach Brown, die CEO van McLaren. Die schijnt een, een aardig wat auto's in zijn bezit te hebben. En uh, Ricciardo die uh, niet vies is van een weddenschap in het begin van het seizoen. Die heeft toen met uh, Zach Brown afgesproken als wij een, een podium halen Dan wil ik uh, in dat jaar ook in die wagen van deel Earnhardt uh, rijden. Nou ja goed, uh, hij heeft in het verleden al met Boer bij Renault die weddenschap gehad met die tattoo die is volgens mij ook nog steeds niet gezet, maar goed in ieder geval uh, uh, ja. deze wordt wel uh, uh, doorgezet, want hij mag, hij mag een paar rondjes rijden in die uh, in die voor. Dat zijn echt de uh, beesten van waren natuurlijk. Dus dat zal ik jou ja, wel uh, heel heel leuk vinden denk ik. Nou ja, dat was het een beetje van de formule 1. We hebben nog uh, uh, positief. Oh nou, nee, sorry neg nee, negatief nieuws over wegwords. Eigenlijk is het ook positief, want hij is positief verklaard voor covid. Nou, is dat die weg hoort, de voetballer van Wolfsburg. Het is een wappie toch? En het Ja, het is een, inderdaad een wappie. Die heeft uh, gezegd, ja, ah, dat, dat, dat, dat vaccineren is allemaal niks. En, uh, maar hij is nu uh, positiever. Hij zit nu in, uh, uh, zit hij alleen thuis en uh, hij komt het dus niet voetballen voorlopig. Dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, Barcelona, uh, dat gaat op zich wel redelijk nu met Koeman. Ze uh, winnen in ieder geval van, van Valencia. Maar zijn puntengemiddelde na 46 wedstrijden is hoger. Zo'n Cruijff ooit uh, deed 2.04 naar 46, 46 wedstrijden. En Cruijff kwam niet uh, uh, boven de 2.02. En dan die andere uh, Nederlandse trainers die daar uh, geweest zijn. Rijkaard die scoorde 2.01. Dus twee punten gemiddeld per wedstrijd. En Vergaren Michels die zaten daar uh, uh, nog onder. Nou uh, ik weet niet of jullie Barcelona zien voetballen, maar uh, gelukkig is die... Frank is in slaap gevallen. Nee hoor, zit nou, <laughs> is er, luisteren. <laughs> nou, als je mevrouw toch gekeken hebt, denk ik, maar... Ik heb gekeken, 3-1 ter Valencia. Ja. Maar uh, de, het grote talent bij Barcelona Fati. Fati. is weer terug, is ou Fati. Scoorde ook, toch? Fati, Fati, ja. Fati. Maar uh, gelukkig zijn we terug, dat maakt het alleen maar leuker eigenlijk. Jij wilde niks uh, over, de, over de dansen zeggen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, de dansen, dat hadden ze gedaan in, uh, in het uh, NEC-stadion. En je weet wat er gebeurd is, hè, met dat, uh, met dat gebeur, gebeuren. Dus, uh... Nou, ik heb één minuut gezien en ik vond het Dat had slecht af kunnen lopen. zeg Meteen ja. ja. ja. ja. dat je er niet had gestaan ja. Ja. Misschien dat jij het topsport vindt, ja, maar dat weet ik eigenlijk niet. Uh... Wat? Oh, die dansmorathon. Ja, nee, uh... ja, dat is echt wel heel erg gênant. Daarna, ja. Dat is echt wel gênant. Afgrijzelijk, ja. ja. dat is nee, armoede tv uh, Uiteindelijk kijken er toch wel een miljoen mensen. Ja, maar ja. Dat was, kijk, weet je ja. wat het is? Tino dus zegt dat ook weer verdreend. De, ja. de, ieder keer. volk krijgt de televisie die het verdient. En het, nou ja, kijk, wat je ziet, ik bedoel, kijk eens goed, ik bedoel, dus is geen sport. Het is natuurlijk A. Uh, net als pa Paal zit, is ook geen televisie. Dit was gewoon... Uh, iemand beschreef het heel goed. Dat vond ik heel grappig. <laughs> iemand beschreef het als een personeelsfeetje waar je geen je, je hebt vast als een personeelsfeetje <laughs> gehad... dat die mensen ongemakkelijk staan te dansen. Iemand ja. van de administratie staat met een dansen met hoofd HR. Ja. Uh, ongemakkelijk, want je kent elkaar niet... en dan sta je samen op een feetje met een borrel op. Nou, zo zag ja. het eruit... <laughs> En, en de vormgeving was, nou, ik denk uit de jaren negentig. Huh? Ja, het zag er niet uit, jongen, echt. Ja. Dat nooit iemand tegen meneer De Mol heeft gezegd: joh, John, dit is vormgeving uit 1990. Er is ook niemand die tegen hem zegt, want die jongens hebben allemaal een parton in, in kaart. Er is niemand die zegt: John, zou het niet doen. Maar ja. Volgens mij was het vroeger al een bekendgegeven... gegeven, die Marathons in Amerika. Ja, natuurlijk, het komt door de film. Hartstikke uh, leuk. Uh, hoe heet die film ook weer? Ja. Um. Nee, niet meer, maar het was inderdaad een film ook van ja. ja. ja. Dirty Dancing? Zeven uh, uh, Private <laughs> Ryan? Nee. helemaal de dag door de mol en kotsevoort. Nee, maar wat het is, uh, Hans, het is dat laatste uurtje. Je hebt ook een miljoen mensen gekeken, want je wil gewoon weten wie er wint. Ja. Welke idioot staat er op zijn benen na een vijfde ja. Dat is het. Dus, dus wat, wat mij mogen doen, het gewoon online laten doorlopen. Dan kun je online kijken van, ja, en dat dus, ja. doen we een uurtje op tv. Goed, het. ik heb heel veel van Jaap geleerd ook. Dat je altijd een plaatje moet draaien, wat, wat er een klein beetje op uh, ja. aansluit. Lekker dansplaatje. Ja. Oh, leuk, dans, leuk dansplaatje. plaatje ja. <laughs> ja, Doei. doei, doei. dans, doei, doei. Doei. Laat ik je zo'n een leuke dansplaat even te bergen brengen. Ja. Hé? Hey? Ja. Greet, jij je ging verhuizen met Sis naar het uh, fijne nieuwe appartement. Ja. Had je toen. Uh, ja, misschien Sis kan meer dan jij, omdat ze daar woonden natuurlijk. Maar spullen waarvan je dacht: nou, zullen we het gewoon wegflikkeren. Dat gaan we niet meer meenemen naar het nieuwe pand. Of, ja, ja, zeker. Dat, je dacht, zeker. Ja. Ja, nou, ja, dat heb ik natuurlijk al een keer gedaan. Vanuit het gooien naar uh, ja, Zandvoort. Ja, dat waren al de eerste ladingen natuurlijk. Ja. Nou, ja. Dat was ook een, ik vraag het ook omdat een gepensioneerd echtpaar in Engeland. Die waren dus aan het verhuizen. En die hadden een paar van die gebeeldhoude Sphinxen in de tuin staan, weet je. Van die van ja. die oude rakkers. Dus die dachten, ja, weet je. Die gaan we dus gewoon niet meenemen. Want het... het Pas niet meer Maar je vindt die beelden zoals het huis met de beelden. Als je aankomt rijden bij, uh, bij Heemstede. Oh ja. ja. Het einde dus van de Spanjaardlaag. Ja, Wat, uh, wat de, ja. de broer van Napoleon heeft ja, gebouwd. Meen je dat? Broer ja, ja. ja. ja. ja. van Napoleon. Ja. Ja. Lodewijk ja. Napoleon. Ja. Ja. Ja. ja, die, die goed is goed bezig. bezig. Maar daarover later meer. <laughs> maar op een gegeven moment uh, <laughs> dacht ze nou, we kunnen dingen bij het grof We kunnen ze ook verkopen. Dus die hebben die beelden op niks af naar een veilinghuis gebracht. Op Maanden Auctioneer. door de James Maanden. Gebracht. En die dachten nou, wie gaan ze verkopen? Nou, bleek nou, goede zet. Want die beelden die zijn dus uh, voor, verkocht voor 195.000 pond. Excuse me? Dus dat het is het, zeg maar 230.000 uri. Uh, dus, uh, ja, dus oh. nou beide. Dat is geen zo. geld. Maar het bleken dus uh, oude Egyptische reliquieën te zijn... van een aantal duizenden jaren oud. Bizar, dus dat, Bizarre, dat dan, staat dan, gewoon... Ja, ja. Ja, iemand heeft gewoon een Die beelden erbij. Ja. ja, die dingen stonden er al. Ja. Ja. Die zijn dat natuurlijk 17 zoveel. Iemand die <laughs> had. en een de Lord meegenomen. Ja, 300 jaar stonden ze er al. Ja. Maar die, die broer van Napoleon, daar nog even op terugkomen. Ja. Die heeft ook dat gebouw, als je over de wat is het, 205 van de Herenweg naar Hillegom rijdt. Dan heb je van rechts ook zo'n ja. pand. En dezelfde, dezelfde architectuur. Dat mm -hmm. ja. van ik tuinhuis. Het, die teinhuis, het te dacht ik ook. Hè? Ja, Napoleon, ja. zijn broer, is ja. ja. gek van Nederland. En die heeft dus een aantal huizen, net in de bocht naar het Spaarnen, naar de Buitenrustbrug. Zat ook zo'n pandje. En je ziet ja. het, want het is echt maar helemaal. Mag jij Lodewijk zeggen? Een pandje met die open auto? Juist. Mocht jij Lodewijk zeggen?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 Maar ook naaktgeboren en piemeltje. En dat soort gekke namen kwamen ja. uit. Poepjes dus, uit Poepjus. Volendam, ja. ja, ja. Maar Blup heeft hij niet bedacht. Nee, nee dat is een bijnaam. En Bonnie ook niet. Bonnie nee, ook, nee, ook, nee. Nee, ook. een nee. bijnaam. Nee, dat maar is een bijnaam goed. niet, maar de echte nee. namen moest ja. je. Moest maar weet recht. je wat hij ook gedaan heeft? Nou? Hij heeft een, uh, in Hilversum, dat ken jij wel, de Franse Kampweg. En de Franse Kampweg, waar, uh, dat was een weg, die liep helemaal van Loosdrecht van de Loosterse plassen, wat nu de plassen waren... dat was natuurlijk gewoon... En daar, daar in de plassen loopt ook een, een, een weg. En die kon je zien op de, een van de eerste Google uh, Maps. Echt waar? Ja, zag je die hele uh, dat Onderwater. ligt onder water? onder water. Onder water nu. Okay. Ja, dat was toen natuurlijk niet. Nee. En die loopt helemaal naar uh, uh, uiteindelijk naar Bussum is van grappig. Loosdrecht. Dat was grappig. De Franse kampweg was voor het leger van de Fransen, weet je wel. En dat... Uh, komen ook via, Lode, uh, via ja, Napoleon. via we hebben het beste al met al nogal wat... Uh, ja, leuke dingen gedaan. Leuke Napoleon, dingen. Ook die, ook kleine, ja. die kleine rakker. De buitens van ons. Heb jij wel eens een doorslag gehad? Dat je iets had dat enig veel geld waard blijkt te zijn? Of niet? Nee, eigenlijk niet. Dus iedereen hoopt natuurlijk, nou zo met tussen kunst en kitsch... dat je ineens aankomt met een nee. lelijk theepotje... dat blijkt blijkbaar een ton waard zijn. Ja. Nee, ik, had, ik zag al, en ook al een stukje over een mevrouw... ergens in, in Arizona. Daar heb je een gebied waar je diamanten kan zoeken. Ja. Die vrouw die had gewoon echt diamant gevonden van meer dan 4 karaat. Yes, dat is ook dat is even lekker, zo. weet je. Ja, dan mag je gewoon, dan betaal je gewoon 10 dollar en dan mag je daar een beetje graven. Ja. Weet je, misschien vind je een diamant, ja, echt niet. 4 karaat. Ja, ja. dat is best groot, hè? Ja, dat is best, uh, best fors, ja. Je een aardig autootje verkopen, volgens mij. Nou, wij hadden <laughs> ja. een, uh, mijn, mijn opa had een, uh, die heeft ooit in Zandvoort gewoond, naar de boulevard. Voor de oorlog. Dus dat waren, waren hele mooie, mooie ja, uh, panden. Ja, ik zit panden. steeds naar die foto ook te kijken. Is echt... nou, er hangt hier een foto ook van... Dat Dolf uh, al die ja, panden heeft gesloopt. Ja. Maar ja, mijn, mijn opa woonde natuurlijk uh, uh, in een van die panden. was architect. En die heeft uh, de sterflet gedaan. Nog meer dingen in Zandvoort. Ja. En uh, die had een uh, grote witte uh, automobiel. Een uh, grote wit... Uh, met, met, een, met een wit pak. Met een witte hoed. Dus dat was wel een beetje een patser. En, uh, Dat verklaart een hoop. Dat, van verklaart een hoop. <laughs> <laughs> Dat verklaart inderdaad een hoop. <laughs> ja. Een beetje als Don Dat was de don don van, van je vaders kant of van je moeders kant? Van mijn vaders kant. Oh, oh. Ja. Don Fanucci. Een ja. Ja. loogman. Uh, ja. Leugman architecten. Loogman, nou ja, hij heeft in Amsterdam heel ja. veel panden. Uh, ja. uh, Sterflet vind ik zo'n iconisch gebouw. Ja. Ja. Dat is echt prachtig. En het zit goed in elkaar. Hè? Ben je er wel eens ingewerkt? Nee, nee, maar ik het is echt... zo waanzinnig. Want... Aan het nog steeds 50 jaar is Nee, 40, 30 jaar. Hè. 30 het is een, het is een, jaren, het is een ja. beetje voorbij Art Deco. Nee, het is Art Deco. Oh, mooi. En mijn, mijn, in dat huis in, in Zandvoort aan de boulevard had mijn uh, opa een beeldje staan. Uh, op, de, op de trap, aan het eind van de trap. En daar was een lampje in. En dat, uh, dat had hij speciaal laten maken. Een, een, uh, ontworpen. Gemaakt door een, een, een 3D. Uh, artiest uh, meneer Vos. En meneer Vos heeft ook uh, die danseres... die wij hebben, ja, ja. ook gemaakt. En uh, dat, dat werden... Uh, dus de, wij hebben een keer... Uh, dat laten, ja. uh, dat laten uh, taxeren... door dezelfde man... die bij Tussen Kind en Kust... Ja. dat programma... Ja. en... dat uh, is gewoon serieus veel geld waard. Het is echt heel veel geld. Dus dat... Uh, nou, dat, uh, dat hebben wij nu in de familie... en... Uh, dus dat is, uh, Misschien een nalatenschap? Uh, well, ja, een keer. Dan ben je eigenlijk gewoon een pandjesbaas uh, uh, geworden. In een da dan beetje. Dat zou kunnen. Maar omdat jij vroeg, van, uh, heb jij wel eens iets gehad wat... zo uh, leuk. Dat, dat, dat droom gaat. je toch voor? Ja, dat is ja. leuk. Ja. Goed, we gaan, uh, we gaan we. Op, uh, naar het uh, nieuws van 11 uur en dan uh, spreken we elkaar. Zo weer. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.